12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De rellen in de Amerikaanse stad Ferguson zijn mogelijk heviger dan in augustus... zei de korpschef van politie op een persconferentie. In de stad is het onrustig nadat bekend was geworden dat een blanke agent... die in augustus een zwarte tiener doodschoot, schoot, vrij uitgaat. Betogers gooiden met flessen en vernielden winkelruiten. Er werd op tientallen plaatsen brand gesticht en er is ook geschoten. In augustus was het ook onrustig na de dood van de zwarte tiener... De zwarte bevolking beschuldigde de politie van racisme. Nederland mag een Albanese moordenaar die hier woont niet uitleveren aan Albanië. Hij heeft het rechtshof in Den Haag beslist. Albanië had om de uitlevering gevraagd. Minister opstelte vroeg erop aan de Albanese autoriteiten... of de man die in Albanië nog een celstraf van zeven jaar moet uitzitten... wel goed beschermd zou worden. Er wordt gevreesd voor bloedverraak door de familie van het slachtoffer. Uiteindelijk stemde opstelten in met de uitlevering, maar het Hof in Den Haag vindt nu het antwoord van de Albinese autoriteiten te vaag. En daarom mag hij van het Hof niet worden uitgezet. Sony stopt binnenkort met de sponsoring van Wereldvoetbalbond FIFA, dat schrijft The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse krant is de Japanse elektronicafabrikant bezorgd over negatieve publiciteit naar aanleiding van het frauderapport. Sony is een van de zes belangrijke partners van de FIFA. Eerder besloot vliegmaatschappij Emirates het sponsorcontract al niet te verlengen. De andere partners, Adidas, Visa, Coca-Cola en Hyundai... lijken wel door te gaan als sponsor. In Parijs zijn vannacht 95 Ajax-supporters gearresteerd. Die wilden volgens de politie in een bar in de wijk Pont de l'Alma op de vuist gaan met fans van Paris Saint-Germain. Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen die club. 54 van de opgepakte Ajax-supporters zitten in Parijs in de cel. Het weer plaatselijk wat zon laten vandaag vooral bewolking. Het wordt een graad of negen.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 De ANWB Autoverzekering slaat je niet alleen af voor jezelf. Nummer 1! ik. Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op awb.nl slash autoverzekering. ANWB brengt je verder. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag, dames en heren. daar zijn we dan, hè. Komt u nou een beetje, Cheryl, daar of niet? Nee. Hmm. Goed, nou, uh, goedemiddag allemaal. CFM Lunch uh, op deze dinsdag. Het is vandaag 25 uh, november. En uh, de heer Duif die is met andere uh, activiteiten bezig, dus die is er niet vandaag. Dus neem ik het maar even aan. Samen met mijn grote vriend en collega en uh, supervisor, uh, de heer A.J. Vos. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Ruud. Ja, ja. goedemiddag. Leuk, hè? Dat bent ja dat is een keertje met z'n tweetjes, hè? Ja, dat doen we nou zo vaak, hè, eigenlijk. Nee, nee de laatste tijd we... niet, hè? Nee, dat doen we eigenlijk veel te weinig. Maar ja, uh, vandaag doen we het dan weer. Dus uh, bij deze CFM-lust. Het is vandaag uh, 25 november. En uh, precies, uh, even kijken, 46 jaar geleden vandaag kwam er een legendarische LP uit en vandaar dat ik de 3 en 1 vandaag maar daaraan gewijd heb, de 46 jaar geleden. Ja. Oh, is morgen hebben we dat ook hè, trouwens in de vinyljaren hè. We Morgen twee legendarische albums uit 1969 die 45 jaar oud zijn en dat wordt morgen één lange confrontatie tussen de Beatles en de Stones morgen. Dus we hebben alleen maar Beatles en Stones muziek morgen en uh, in de vinyljaren natuurlijk. En uh, we gaan uh, twee prachtige albums tegenover elkaar zetten die uh, in datzelfde jaar uitkwamen, namelijk Let It Bleed van The Rolling Stones, prachtig album, en uh, Abbey Road van The Beatles, ook een prachtig album. Morgen dus in de vinyljaren wisselen ze het lekker af, twee LP's, prachtige platen. Ja, ja, dat moeten we natuurlijk vooral ook niet vergeten. U kunt alweer stemmen. Hè? Niet op die top 2000. Dat interesseert ons verder geen moer. Maar op onze eigen vinyl top 30. Jawel, u kunt stemmen. Ja, u, u kunt stemmen op de vinyl top 30. kunt u doen. Uh, het is heel makkelijk. Als u uh, bezitter bent van de CFM app. Ja, CFM app. Als je die hebt. Als je hem hebt, de CFM app. Dan uh, kun je daar rechtstreeks stemmen op onze Vinyl Top 30. Ja, dat kan. Dus gewoon, er staat een apart paginaatje. En dan kom je rechtstreeks op de, of op de introductiepagina. Wat u moet doen. Kijk in de lijst die uh, daar verschijnt. Dat zijn meer dan 100 LP's. Kijk gewoon lekker op die lijst. Zoek uw favorieten uit. Maak daar een top 5 van. En uh, zet, uh, zet die, uh, stuur die gewoon op. Dan komt dat allemaal goed komt dat bij mij terecht. En dan gaan we daar een hele eerlijke top 30 van maken. Die wij gaan uitzenden op woensdag 17 december tussen 1 en 5. Dus als u dat even weet, 4 uur lang gaan we dat doen. Jawel. Dus gewoon even naar de ZFM app toe gaan. En uh, heeft u die niet, dan geef ik u even het adres. Waar u dan ook nog kunt stemmen. Ja, dat is uh, www. Vinyljaren aan elkaar... Alles aan elkaar. De Vinyljaren. Punt .nl. En daar kunt u dan ook stemmen. Dan ga je naar de stempagina en dan stel je daar je top 5 samen. Dat is ontzettend leuk. En de plaat die u op 1 zet, krijgt 5 punten. Op 2, 4. Op 3, 3. Op 4, 2. En op 5, 1. Punt. Ja. En zo komt er een hele eerlijke... Uh, zo komt er een hele eerlijke top 30 uit. Ja, vorig jaar hadden we een 31, weet je het nog, Albert Jan, want toen hadden we een ex equo Dat is wel leuk. Dat is ja, mooi. ik ben je zeer erkentelijk dat je die 31ste er ook bij zit. Nou, dit is uh, een prachtige nieuwe plaat. Raccoon. Brick by brick, we build a house and then we broke it down.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 you never will know what life's about what life's about we're building Nothing here. Brick. En dat was de nieuwe single van Raccoon. Prachtige plaat over ons. Laten we dat even stellen. Goed, dit is nog steeds ZFM Lunch en leuk dat u er bent. Op 17 september tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van onze viniljaren top 30. Joh, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? U kunt meehelpen deze top 30 samen te stellen door te stemmen. Dat kan via onze ZFM-app. Maar ook mm. via www.devinieljaren.webklik.nl Maak uw eigen top 5 en stuur het formulier in. Stemmen kan tot 10 december aanstaande. Nou, weet u dat ook weer? Kunt u dat ook lekker gaan doen. Lekker stemmen hoehoe, op onze Vanille Top 30. En dat vinden we leuk als u dat doet. En we gaan intussen lekker door met een uh, plaat die opgenomen is in het kader van Serious Requests. I remember when I was younger. I saw the pictures on tv. Jacqueline kind him the children who were my age who had to live their lives in fear make more sounds we believe the world will change and all Dat is een heel mooi liedje van uh, Jacqueline Govaars. En dat is het nummer officieel voor Serious Request dit jaar. Dus gisteren is dat uh, gepresenteerd. Is uitgekomen gisteren dus. En uh, nou ja, gisteren hadden we hem ook al. Hè? Dus wij hadden hem weer buiten natuurlijk uh, Radio 3 FM. Uh, 3 FM hadden wij hem dan daarna gewoon een lekker primeurtje. <laughs> Jacqueline Govaars. En het uh, nummer dat heet Make More Sound. En allemaal in het kader van de Serious Request. Dus dat natuurlijk zoals u weet dit jaar eh, plaats, plaatsvindt in Haarlem. En wel op de grote markt. Eh, 17 december begint het als ik het goed heb. Tot 24 december eh, staan de heren daar. Uh, Giel Belen zit niet in het, uh, in het, in het huis dit jaar. Nee, uh, die heeft het, uh, die heeft gewoon gezegd, ik ben zelf Haarlemmer. En ik kan buiten de, ik kan buiten de, de, het huis meer, meer voor ze doen dan erbinnen. Nou, dat vind ik wel een goed standpunt, want het is natuurlijk toch een Haarlemmer en hij woont in Haarlem. En het is, uh, ja, dan kan je dus gewoon een beetje lobbyen buiten. Is lekker. Op de grote markt, dus vanaf 17 december, het glazenhuis in Haarlem. Dus, uh, ik ga er ook zeker wel even kijken. Dat lijkt wel heel erg leuk. Um, dus even kijken, gaan we nu... Oh ja, we zijn toen de drie in de 3-in-1, ik ben iets van de late kant, maar we gaan gewoon 3-in-1 doen. Ja, 3-in-1. En die is vandaag van de Beatles. Ja, sorry voor alle Stones fans. Maar het is uh, vandaag precies de verschijningsdatum... In, in 1968 dan wel te verstaan... van het uh, White Album. En dat wordt door velen nog steeds... als een van de legendarische Beatle-albums gezien. En uh, een dubbel LP dus, uh, fantastisch. Ik heb er drie nummers uitgekozen waarvan ik zelf vind dat ze erg mooi zijn. En andere mensen zullen daar misschien weer een heel andere mening over hebben. Maar dat uh, is allemaal niet zo belangrijk. We gaan gewoon luisteren naar een prachtige 3-in-1 van uh, The Beatles. 1968, 25 november, gaan wij terug naar dat uh, geweldige jaar. The Beatles. The White Album. 3-in-1-1. Sing and shout.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 Broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. In één... Gold and soul. november 1968 was de dag dat dit legendarische Beatles album The Beatles, zoals het officieel heet, maar voor iedereen als Beatles fan is het The White Album vanwege de helemaal witte hoes. While well, my guitar gently weeps. Een van de prachtigste nummers van George Harrison. Uh, waarin de gitarre samen met uh, Eric Clapton. Dat u dat ook nog even weet. Hè? De Clapton speelt dus gewoon mee op uh, dit prachtige nummer van, uh, van de Beatles. De uh, White Album dus uitgekomen in 1968 op 25 november. Vandaag dus precies 46 jaar geleden. Ik denk nou ja, ik als Beatle gek. Ik doe er gewoon een 3-1 uh, van. Ja, doe ik gewoon. Huh. Ja. Geen protesten gehoord nog. Nee. Maar komt ook niet hoor. kan komen ook geen protesten. Tuurlijk niet. Uh, goed, we gaan eventjes even kijken. Uh, nu moet er iets gaan anders gaan gebeuren. Hoop ik. Hoop ik dan dat het gaat gebeuren. Want anders moet ik een heel lang uh, zitten kletsen. Uh, even kijken. Momentje hoor. Nou, dan gaat nu iets dus weer gewoon helemaal fout. We gaan gewoon het regio nieuws doen. Met Albert-Jan Vos. Dan zie ik wel weer wat er gebeurt. Albert-Jan, hij is goed. voor jou. Oké, okay, uh, luisteraars, uh, fietsers gewond, fietser gewond naar Valpartij in Heemstede. Een fietser is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een Valpartij in Heemstede. Rond zes uur fietste de man over het fietspad langs de Leidse uh, Vaartweg... toen hij onderuit ging en hard met zijn hoofd op het asfalt terechtkwam. Gezien de ernst van de verwondingen werd de traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen. Ambulancebroeders hebben de gewonde man eerst hulp verleend. Na de eerste zorg op straat is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis... Politiemotoren hebben daarbij de ambulance door het verkeer heen geleid. De fiets van de man is door een politieagenten meegenomen. Werkzaamheden Entree Zandvoort, CQ Sloop Zwembad Passage. In het kader van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort... worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd. Eén van deze projecten is de sloop van het voormalige zwembad Zonneveld aan de Passage. De sloop van het pand zal volgens de huidige planning ongeveer half december starten... De start is afhankelijk van de benodigde tijd voor het verwijderen van het asbest uit het pand. Na de sloop van het zwembad zal de vrijgekomen ruimte worden benut om de route tussen station en strand te versterken. Op welke manier dit exact zal worden vormgegeven is aan de betrokken ontwerpers in het plangebied. In januari wordt een bijeenkomst gepland met de werkgroep Antré Zandvoort. En tijdens deze bijeenkomst zullen ideeën van de herinrichting op deze locatie worden gedeeld. De gemeenteraad neemt vanavond uh, de besluiten... Ja, dat was de kop van het bericht van de gemeente Zandvoort... na behandeling in drie commissievergaderingen... geeft de gemeenteraad vandaag zijn instemming aan de business cases van het SRO... de samenwerking van de milieudienst Eimond en het concept meerjarenplanning veiligheid 2015-2018. Over de ontwikkelingen van de Prinsenpark en de wet Markt en Overheid... hebben raadsleden nog vragen... En de stukken kunt u altijd opvragen bij de gemeente Zandvoort op de gemeentelijke website. En vanaf 8 uur bent u van harte welkom om deze gemeenteraad bij te wonen. Dan hebben we uh, de zandsculpturen, want ze zijn er nog. In augustus werden voor het EK diverse zandsculpturen gemaakt. Die staan er nog steeds. En dit weekend dit mogen ze zelfs worden aangeraakt. In de eerste week van augustus treden acht professionele zandkavers... Uit diverse Europese landen onder titel Europees Kampioen 2014... van alle werken met als thema dans en muziek... werd het werk van de eer Verge Mulvaney voor de tweede achtervolgende jaar... met deze eer beloond. Na de prijsuitreiking is het Zandvoort Sculpturen Festival van start gegaan... zodat bezoekers de kunstwerken tot op de dag van vandaag kunnen bewonderen. Als afsluiting van het Zandsculpturen Festival wordt in het laatste weekend van november de hekken rondom het kunstwerk verwijderd... zodat geïnteresseerden deze prachtige gedetailleerde sculpturen... niet alleen kunnen bekijken, maar ook eens kunnen voelen. Op aanstaande zaterdagochtend om 11 uur opent wethouder Bluis op het Kerkplein... het hek met de meest centraal gelegen kunstwerk, dat van Nicolas Wood. Na bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs... mogen de kabouters van de scouting Stella Maris het werk als eerste betasten. Natuurlijk mogen ook andere kinderen en volwassenen... de bergen zand aftasten om kennis te maken met deze onbekende kunstvorm. Vanaf 1 december worden de werken verwijderd. Café Koper, 51ste in de top 100 van de nationale MISET Café Top 100. Café Koper is gevestigd aan het Kerkplein in het centrum van Zandvoort. Iedereen die winkelt op of op weg is naar het strand... komt langs het gezellige café en het warme terras. Gebouwd in 1911 en sinds 1946 onder de naam Koper. Zandvoorters noemen het Kopertje... Café Koper is een warm-bruin huiskamercafé... met vele bezoekers en passanten. Er is altijd wat te doen, zoals smartlappen meezingen... bij accordeon of de pubquiz. Ze organiseren regelmatig proeverijen, tapas... of andere gezellige avonden. Al een aantal jaren staat Café Koper vermeld... in de Nationale Miset Café Top 100. In 2014 staan ze, zoals gemeld, op plaats 51. En vanavond is, wordt er weer gevoetbald. Dan mag Ajax aantreden in Parijs tegen Paris Saint-Germain... En uh, het begint al lekker, want de eerste uh, Ajax-supporters zijn al opgepakt. Tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Gisternacht regende het op de passage van een koufront. Het leverde gemiddelde in de regio zo'n 5 à 6 mm op. Na frontpassage was het gisteren prachtig weer met flink wat zon. In de middag trokken er ook wolkenvelden over de regio. Maar het bleef verder droog. De temperatuur steeg naar waarde omstreeks de 11 graden. Schiphol noteerde zelfs 11,8 en Wijk aan Zee 11,3. Het warmst was het wederom in Maastricht met maximaal 13,4 graden. Vandaag begonnen we de dag met geregeld zon. Maar op de nadering van een warmtefront verbonden aan de, de depressie Irina... Met een kerndruk van 1015 hph ter hoogte van Bretagne neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog en er waait een langzaam in kracht toenemende oost- tot zuidoostenwind. De temperatuur is iets lager en stijgt naar maximaal 9 à 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar ook dan blijft het nog droog. De wind waait uit het zuidoosten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar een graad of 4. En tenslotte morgen. Morgen passeert er dan een warmtefront en het is nog steeds bewolkt. En uit de bewolking valt met name in de ochtend nog enige regen. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Aldus Rico Schreuder.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 Washington was dat, de Nederlandse band van dit ogenblik. Ik zag ze bij mijn vrijdagspop dit jaar, geweldig. En dit nummer, dat heette War. Frank Sinatra, met een ode aan zijn dochter. If I don't see her each day, I miss her.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 Well, she'll give you the very same glow When she speaks You would think it was singing Just hear her say Hello I swear to goodness You can't resist her Sorry for you She has no sister No angel could replace Nancy with a laughing face Betty Grable, Lamour, and Turner She makes my heart a charcoal burner No angel could replace My Nancy with a laughing face En dat was hem dan. Frank Sinatra Nancy met de loving face. En dat was let you down tonight. So many I broke it down to tears I know I took the path that you would never want for me Running home to you. I've told a million lies, but now I'll tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own, and please believe them when they say that it's left for yesterday, and the records that I play, please forgive me for. Luister nog steeds deze CFM lunch op deze 25 november 2014. Ja, normaal ben je Jan al daar gewend op Winslow. Maar die had andere afspraken vandaag. Nou, oh, een werker. En, en uh, ja, vandaar dat, uh, dat ik hier gewoon zit vandaag. Dus, nou uh, oh ja, doe je toch gewoon. Samen met Albert-Jan, gezellig. Samen in Garfunkel. Mrs. Robinson at the film The Graduates. Na de Simon Garfunkel. Met Mrs. Robinson was dit Diane Warwick. Het Heartbreaker nummer geproduceerd overigens door de Bee Gees. In ieder geval door Barry Gibb, Schreven het ook. Dat wat te horen trouwens, hè. Van de nieuwe CD van Kajak. The Curse of Isis. Aanrader hoor, deze CD. Echt waar. Ongelooflijk. Cleopatra, The Curse of I The Crown of Isis moet ik zeggen. Kajak. Thank you. horen Nog veel meer mensen. Rob Vundering. Uh, Kajak dus. En uh, de cd heet Cleopatra uh, The Crown of Isis. En dit prachtige werkje dat heette uh, The Curse of Isis. We gaan naar het nieuws van 1 uur.